7 uur. Kees Groot met het nos Journaal. In het centrum van Ude is een jonge man vannacht ernstig gewond geraakt. Volgens de politie is hij neergestoken. Ambulancepersoneel trof de man aan op de markt in Ude. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Er is nog geen verdachte aangehouden coalitietroepen onder leiding van Saoedi-Arabië hebben vanmorgen vroeg het huis gebombardeerd van ex-president Saleh van Jemen. Een jemenitisch persbureau zegt dat Saleh en zijn familie ongedeerd zijn. Saleh is een bondgenoot van de Houthi-opstandelingen die in januari president Hadi wisten te verdrijven. Saoedi-Arabië en andere Arabische bondgenoten proberen Hadi met bombardementen te steunen. Een kerncentrale in de Amerikaanse staat New York is gedeeltelijk stilgelegd nadat er brand was uitgebroken. Ooggetuigen hoorden een explosie en zagen rook opstijgen. Volgens het energiebedrijf werd de brand veroorzaakt door een defecte transformator. Er zou geen gevaar zijn geweest voor het personeel of de omgeving. Het vuur is geblust door de sprinklers. Een demonstratie in Londen tegen de verkiezingsoverwinning van premier Cameron is uitgelopen op rellen... De politie arresteerde 17 mensen toen de groep naar de ambtswoning van de premier aan Downing Street wilde. Bij de afzetting gingen agenten en demonstranten met elkaar op de vuist. Vijf politiemensen raakten gewond. In een loods in Bruinisse in Zeeland heeft een grote brand gewoed. Er lag horecamateriaal opgeslagen, onder meer plastic stoelen. Omdat het moeilijk was om voldoende bluswater aan te voeren... heeft de brand weer tankwagens met water ingezet. Bij de brand in Bruinisse kwam veel rook vrij. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer, het blijft vandaag droog en de zon schijnt geregeld. Temperaturen van 14 graden op de Wadden tot 19 graden elders in het land. De wind is zwak of matig uit het zuidwesten. Maandag is het warm, dan kan het lokaal 25 graden worden. Dit was het nos ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 I'm shining like a star, I sacrifice mm -hmm. all the tears mm -hmm. in my eyes. cha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 Shoot.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 Yeah. naturally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 you loved